Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Jobboot met het NOS journaal. De Amerikaanse bevelhebber van de troepen in Afghanistan, McChrystal, wil dat er meer troepen worden ingezet. In een rapport dat in handen is van de Washington Post waarschuwt hij dat de missie zonder extra troepen op een mislukking dreigt uit te lopen. Ook moeten volgens hem een nieuwe strategieën in Afghanistan komen. McChrystal wil dat de troepen zich meer richten op de veiligheid van de Afghaanse bevolking en minder alleen op de jacht op terroristen. McChrystal zou 30.000 militairen extra willen. In Rotterdam zijn de gegevens van een beller naar de tiplijn meld misdaad anoniem op straat komen te liggen. Dagblad Spits schrijft dat een vrouw deze zomer naar het meldpunt belde met informatie over een steekpartij. Omdat zij door de politie als getuige werd gezien, werd haar telefoon al afgetapt. Daardoor kwamen haar gegevens in het strafdossier... en konden de daders haar identiteit achterhalen. Wie een paspoort of identiteitskaart aanvraagt... moet vanaf vandaag vingerafdrukken afstaan. Het is een Europese maatregel die is bedoeld om te controleren... of de gebruiker van een persoonsdocument wel de echte eigenaar is. Onder andere Duitsland en Zweden doen het al langer. De vingerafdrukken worden opgenomen in een chip op de kaart... en komen ook in een centrale databank. Voor elk reisdocument worden maximaal vier vingerafdrukken afgenomen... Daarvan komen er twee in de chip. Een organisatie die opkomt voor de privacy heeft geprobeerd de invoering tegen te gaan. Maar vrijdag besliste het Europese Hof van Justitie dat de vingerafdrukken gebruikt mogen worden. De politie in Amsterdam en Rotterdam heeft gisteravond jongeren opgepakt die voor overlast zorgden in de bioscoop. In Amsterdam werd een hele bioscoopzaal ontruimd. In Rotterdam werd na half negen niemand meer binnengelaten. In totaal werden vier jongeren gearresteerd. Volgens de politie had de onrust te maken met het suikerfeest. Waarmee moslims de Ramadan afsluiten. Veel jongeren gaan dan naar de bioscoop. En dat leidt vaker tot onrust. Het weer. Plaatselijk is nog dichte mist. Verder zonnige periode en droog. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit.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 Showed out more about music itself. It's like I can't my inner life squeezed 'cause I was forced to spoke through my mirror. Devil, Lord, Some devil bought you. I reminisce, still. broke a string attached to my will, A sinister fail, to yonder dead with my emotional square. I, I must deliver. Get it, all of the live off Sometimes it works quicker 'cause pain you carry all your life long behind me. That's wrong. So where did I go wrong? I wonder still That's Why I made I this got song. nothing but love in my heart. <laughs> Don't love the more, more a To the mirror Look into the mirror of life I can see where I'm going But I surely know where I've been So as I looked into the mirror of life Slowly saw myself growing Someone who's a poor to admit I used to thieve stuff, I used to sell drugs I used to rob a judge, Now the accused I'll be convicted by God, I'm living proof To the key to set me free with spirituals The rituals makes my production complete I'm serving listen and clothes We finding yourself hard Mostly a vibe that control me I give love to my fam that have my back when I was straight to my bath And to those who I did wrong I regret Een van de tweede uur van Sanford op zaterdag, Jorden uit 1999, alweer 10 jaar geleden. De single van de Postman en Renaissance: ZFM. Zandvoort en de regio. En uiteraard ook in uw twee weer heel veel informatie en lekkere muziek, albert -Jan. Ja, de muziek dat uh, loopt helemaal soepel en uh, nou ja, we, we hebben ook al mooie in, uh, interviews gehad in het eerste uur, uh, met name over het biljart dat was natuurlijk interessant. En natuurlijk prinses Christina Kankoers morgen uh, in Zandvoort. Het rondje dorp. Het rondje dorp, niet te vergeten. Uh, en uh, om, we hebben net even contact gehad met Maneesje Rukert, want die heeft uh, een open dag morgen. Mm -hmm. Daar komt de heer Rukert hem zelf even over vertellen, maar dat is in in het laatste uur. En uh, ja, ik wou ook nog even terugkijken als je het goed vindt naar uh, zometeen, naar, naar, of, of nu, het hangt er vanaf. Uh, nee, doen we zometeen wel doen even. We zo meteen, ik wou nog even terugkijken naar die uh, Memorial Day van uh, Rob Spootenma. En zo dadelijk hebben we ook uh, in dit uur Ron van Zoningen in de uitzending van de Zalvoortse racebrigade en dan gaat het over reddend zwemmen. Reddend zwemmen, met, Dat kleren, gaat met weer beginnen aan. Ja, ja, ja, we gaan het van hem horen. In Bye. dit uur van Zalvoort op zaterdag. En Jan van Es is er natuurlijk, Monnikendam SV Zalvoort. En Anouk en Three Days in a Row. time De dame uit Den Haag, Anghoek, die heeft zoveel lekkere platen gemaakt. En ook haar nieuwe single mag er zeker bezig. Echt een uh, hit op dit moment, uh, Albert-Jan. Je hoorde Three days in a row. Three days in Vindt a, a row. Is hij mooi of niet? Ja, hij is mooi. Maar, dat dacht ja, ik. Het is, uh, ja, maar het is ook een geweldige zangeres, hè? Zeker, zeker. Gelauwerd. Uh, ja, Ik had u toegezegd om even terug te kijken op uh, de Rob slotenmaker Memorial van uh, vorige week. En dat was dat afgelopen zaterdag. ...verzamelden zich circa 60 antieke auto's... ...bij slotenmakers anti-slipschool. Er is altijd discussie, slipschool, anti-slipschool. Het is de bedoeling dat je niet in de slip raakt, natuurlijk. Mm -hmm. Voor uh, een uniek evenement... de Rob slotenmakers Memorial Rally 2009. De rally waaraan niet alleen bekenden... ...van de legendarische slotenmaker... Uh, ...bekenden van hem aan meededen... ...maar ook vele bewonderaars. En uh, de, de route voerde van Zandvoort... ...naar de kop van Noord-Holland... ...en vervolgens via een prachtige route weer terug... De climax van de, van de dag vormde natuurlijk een serieuze praktijkproef op, de, op het complex van de antislipschool, die nog steeds de naam van de oprichter Rob Slotenmaker draagt. Vooral Jan Lammers, want die kan natuurlijk niet ontbreken, in een Simca Rally 2 liet zien dat hij het slippen nog niet was verleerd. Vervolgens vonden er enkele ronden over het circuitpark Zandvoort, en de plek waarop slotenmaker exact 30 jaar geleden in het Harnas stierf. Geweldige hommage. En wellicht dat de luisteraars die auto's ook hebben zien rijden door het dorp heen. Hele mooie auto's. Hele mooie auto's. Want je auto's. mocht niet zomaar meedoen. Nee, het moest echt een uh, exclusieve auto zijn. Exclusieve classic car. Wellicht, zoals ik het heb, kan inschatten, allemaal meer dan 25 jaar oud. En dat scheelt dan weer, dan hoef je geen belasting meer te betalen. Kijk, dat bedoel ik. Weeg Ook een mooie tip om te bezuinigen in deze. kopen klassieker van meer dan 25 jaar. En je Willen oud. we net met die slooppremie van die oude auto's af? <laughs> ga jij ze weer promoten? En bedankt. Deze wel, ja. <laughs> deze <laughs> ja, wel, ja. ja. Zo dadelijk, jouw fres. Het slot van de ja. eerste helft van de voetbalwedstrijd me me van vandaag. Me. Monnikendam tegen SV Zoonvoort. Eerst Duran Duran uit de jaren 80. En save a prayer. Met de jaren 80 en Safer Prayer. Eens even kijken hoe het gaat met de mannen van SV Zalvoort. Spelen vandaag uit tegen Monnikerdam En Joop van Nes is er natuurlijk bij. Joop. Ja, Rob, Naar nou die hele snelle 0-1. Hij heeft soms eigenlijk alleen maar achteruit moeten voetballen. Het is ongelooflijk. Er is weer uh, ja, geen middenveld, zo kan ik het eigenlijk wel zeggen. De uh, bal wordt niet uh, de in de ploeg gehouden. Niet goed, of niet lang genoeg in ieder geval. Nu, de laatste paar minuten zitten ze wat meer op het doel van maar het is daarvoor toch echt wel anders geweest, hoor. En het is dat Boy de vet En dat gaat mooi schot, van Naartje nou, op derde gerakelings over de lat. heen. goed, het is geen doel voor natuurlijk. En aan de andere kant, het Boy de vet een paar keer handig uh, moeten ingrijpen. Om ervoor te zorgen dat die bal niet achter hem in het doel verdween. En dat heeft hij zoals we van hem gewend zijn. Hij heeft uiteraard heel erg uh, knap en vakkundig gedaan. Goed, uh, uitbal voor de Moneke Dammers. Vanaf de 5 meterlijn. Kieper schiet hem weg. Ver over de middellijn dat soms moet Nee, ik kan hier niet bijkomen. Wordt daar geleund. Inderdaad, een overtreding van, ik denk, Patrick van der Oort. Inderdaad, die, uh, die klinkt bijna in de nek van zijn tegenstander om die bal te koppen. En dat mag natuurlijk niet. Vijfschop voor Moneke De aanvoerder gaat dat doen. En dat is uh, Chris Visser. Hij ja, heeft hem ondertussen genomen. krijgt hem weer terug aan de linkerkant van, van Moneke Damm. voorzien komt in de hoge voorzet. En dan kan hij er zo te bij komen, die kan er nog maar net bij komen. Die tikt hem net weer op tijd, want anders had hij zomaar achter me gezaaid. Dan kon hij dan met een vingertje tegen haar krijgen. Nee, was het absoluut niet. Maar laten is nog niet afgelopen voor Monnikerdam. En Aan het kan van het stel, de nummer 8. En dat is uh, Barry de Werf. Die, die gaat daar solo, hij gaat gewoon het 16 meter gebied in. En weer de vethand om te ingrijpen. En daar kan ieder weer worden door Ronald Kalers naar M. Coronda. Ronda, Ronda hele diep op tijd. Van Murry Smol, is hij zo genoeg. Nee, hij is niet zo genoeg, maar die bal wordt heel hoog over de zijlijn gewerkt door de verdediger van Monnikerdam. Zandvoort mag op de helft van de Notre gaan doen. Michel Armenia gaat het doen, de hoofd van de Dukhout van Zandvoort. Gooit naar uh, Michael Roesler, Roesler. Ja, die is nog steeds met de bal aan de voet. Komt de diepe bal naar Nijverberg. die wordt goed afgedekt door de vissen. Rem Ronda kan naar noordpool kopen, naar Roesler weer. Roesler heeft hem nog steeds. In de voeten van Marys Mol, Die speelt er naar buiten, maar dat is niet secuur. Dus echt eigenlijk een hele slechte bal inleveren bij Moniker Dam. Moniker Dan kan gaan counteren. Er is een hele snelle spits. En nu gaat zelfs de nummer 7 middenvelder, Frank Bruinsman, die gaat er achteraan. En dat wordt teruggespeeld hier heel simpel. Op uh, hey, Boy Visser, moet ik zeggen natuurlijk, die de bal naar voren schiet. Richting Berg, kan er niet bij komen. Toch, toch, ja, dat is heel slim gesteld van hem. Alleen is hij nou sterk genoeg om twee man te kunnen omzeilen. Dat doet niet, de ligt een breed voor Remco. Ronddraaien, die gaat er. Mol, mol, mol, mol, mol! Ja! Geen er aan aanval, heel snel. eindelijk een keertje snel, goed gekeken. Mol, nog vrij te staan. En die kan zich omdraaien in de pirouette. Schiet hij die bal achter keeper uh, Rob Sanders. Sandvoort, lietje, vlak voor 0. Toch vlak voor rust met 0-2 en dat is natuurlijk een geweldig opsteken. En ik denk dat de kopjes van Monnikendam naar beneden gaan, want die waren echt groot gedeelte van de eerste helft uh, beter in de wedstrijd dan Zandvoort. Laat ik niet zeggen dat Lekker het zo zaten, beter in de wedstrijd. En uh, nu staan ze ineens met 0-2 achter. Uh, ja, het is wel het gevolg van de laatste paar minuten dat er meer druk op het doel van Monnikendam staat. De laatste 5-6 minuten, weer zeg maar. Zandvoort kon daar nu niet van profiteren. En in koud toen de tweede doelpunt van Maurice Muller. Goed afgetrapt daar naar nummer 2 achterin, Tom Pruim. Breed en breed. Monika dan moet nu gaan aanvallen, natuurlijk. Want het is uh, een, eigenlijk min of meer een slag zo vlak voor is om op 0-2 te komen. trap van de keeper. Wordt teruggesloten de keeper, ziet hem ver weg. Micha ja, Armee kan erbij komen, Roestel. Die kan hem overnemen. Spel daar uh, Max Aarderik. Aarderik terug naar Roestel. Die, die staat met het verkeerde been. Je kan er dus ook niet bij komen. Monika dan kan het overnemen. Ja, inderdaad, nummer 10. En dat is uh, Erwin Begaal. Die speelt nu helemaal verkeerd. voet kan makkelijk uitverdedigen. Via de rechterkant van het veld is het Bosleem-Smit de bal aan de voet. Die gaat kijken wat hij mee kan gaan doen. Richting Maries Mol. Kan Mol erbij komen? Nee, het is weer die aanvoerder. De, en dat is nog steeds Chris Visser van Monneke Die kan die bal wegkoppen. Monneke neemt het over. Die bal daar op die nummer 8, en dat is de Barry de Wurf. Die is heel snel. Die kan ook niet bijkomen, gaat die wel voorzitten. Is er iemand, ja, er is alleen iemand, en dat is wel nog thalers van Zandvoort. Die komt in de voeten van Michel Menjo. Die wil een maar dat is de ICA van de eerste eerste Stans Zandvoort lijkt met 0-2. En ik mag ze sterk maken dat hij toch wel drie punten gaan pakken. Een heel goed uh, resultaat dus in de eerste helft van uh, SV Salvoort. En gaat Piet Keur toch gelijk krijgen ja, waarschijnlijk. Waarschijnlijk krijg ja. hij toch gelijk. Maar ja, het is, uh, het is, ze, ze staan met de rug tegen de muur. Maar ze hebben twee kansen en, uh, en ze staan toch met 2-0 voor. Dat bedoelen we. En dat hadden we live in de uitzending. En nog even excuses voor het geluid. Ja, de ja. buurman is uh, met zijn schuurmachine bezig. En dan krijg je dat. Hè, gewoon Een, ja. een beetje een beetje herriso be be be tussendoor.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 I never made In de Euro Breakdown, uiteraard genoteerd. Elke vrijdag te horen tussen 3 en 5 met Sjors van Dam bij CFM. Die hoorde de Funhouse. Inmiddels uh, even naar al 4 geworden bij uh, op Zaterdag. En aankomende donderdag gaan ze weer van start hier in Zalftop Met de lessen zwemmend redden. En wie hebben we daarvoor aan de telefoon? Aan de telefoon daarvoor hebben we Ron van Soningen. Goedemiddag, Ron. Hey, goedemiddag. Goedemiddag, Ron. Welkom in de uitzending. Uh, wat, uh, ja, ik kan het al voorgaan lezen, maar ik denk dat jij het beter kan vertellen. Wat staat er allemaal te gebeuren vanaf aanstaande donderdag 24 september? Ja, donderdag 24 gaan we inderdaad weer uh, beginnen met uh, de, opleiding, uh, de zwemopleiding van de Sabbat Renningsbrigade, het buffet uh, zwemmen. Ja. Dat uh, is uh, iedere donderdag dan weer, wordt dat. Vanaf half zeven gaan we beginnen, zeg maar, met uh, de kleinste brevetten, de 1 tot en met 3. En dan om kwart over zeven gaan we weer uh, beginnen met uh, de hogere bevretten, van vier tot en met acht. En nou, dat wordt zoals iedere jaar is dat natuurlijk weer uh, de leukste zwemopleiding die we hebben hier in Zandvoort natuurlijk. Ja, want je kan je kleren gewoon aanhouden, heb ik begrepen. Nou, nou, nou, nou, zo ben ik het ook weer niet helemaal. Oh. We gaan even netjes uh, beginnen in, in, de, in de zwembroek, zeg maar. Ja. En dan inderdaad later in de opleiding dan uh, gaan we dus ook inderdaad uh, met kleding zwemmen. Maar wat zijn de onderdelen die aan de orde komen uh, tijdens die cursus? Dat extra. Nou kijk, wat, uh, wat we dus uh, gaan uh, opleiden is, het is eigenlijk een basisopleiding voor, uh, voor de, de strandwachters. Ja. Nou en uh, wat je dus allemaal gaat leren is uh, bijvoorbeeld uh, bevrijdingsgrepen. Dat zijn uh, grepen om jezelf uh, te bevrijden van drinkelingen die je vastgrijpen. Daar leer je allerlei grepen voor van hoe je jezelf ik je kan uh, bevrijden, zeg maar. Ja, maar die mensen zijn natuurlijk in paniek dan. Ja. Nou ja, die mensen zijn in paniek en die kunnen je dus inderdaad uh, ja, uh, op de meest vreemde manieren vastgrijpen. <laughs> Ja. En dan word je dus half uh, gewurgd, zeg maar. En wij leren je dan weer uh, hoe je jezelf eruit uh, makkelijk kan bevrijden, zeg maar. Ja. Dat je dus uh, de drinkeling zo uh, kan pakken dat je hem kan gaan vervoeren. Ja, Ron, jullie gaan die uh, situaties uh, dus naspelen, begrijp ik. Ja, dat doen we dus zeg maar, helemaal in de, in de opleiding uh, zelf, zeg maar. Dan uh, met, uh, met uh, de kinderen zelf, zeg maar. Die gaan op elkaar uh, oefenen, zeg maar, uh, in die, uh, op die manier. En je leert dus inderdaad ook dus de vervoersgrepen, dus van uh, ja, hoe breng je drinkelingen naar, naar de kant toe. Er zijn verschillende grepen voor. Want ja, uh, een drinkeling kan dus rustig zijn, maar hij kan ook heel erg uh, onrustig zijn natuurlijk. Dus je leert allerlei grepen zeg maar, om hem dan goed te kunnen vervoeren, zeg maar, zodat je hem naar de kant kan brengen. En het vindt allemaal plaats in het uh, zwembad van uh, Sunparks hier in uh, Zandvoort. En dat klopt inderdaad. En uh, ja, hebben ze, uh, hebben ze ervoor gezorgd dat het water extra wild wordt? Want de zee is meestal niet zo braaf als een zwembad natuurlijk. Nee, dat klopt. Maar ah, je moet dit ook echt zien als de basisopleiding. Dus het gaat nog niet om het, het, het zeegedeelte, zeg maar. Hier is echt het, het redden het zwemmen in het water, zeg maar. En dat is dus de beste opleiding, is dus inderdaad gewoon in het zwembad. Want dan kun je dus gewoon het beste even oefenen. En dan later kun je door natuurlijk naar de strand en dan gaan we echt in het zeewerk zeg maar. En heb ik het goed begrepen, Ron, dat je lid moet worden of zijn van de ZTB om hier aan mee te doen? Ja, je kunt dus inderdaad gewoon uh, mee gaan zwemmen. De bedoeling is dan wel zeg maar, dat je dan dus inderdaad lid wordt van uh, de reddingsbrigade. Hmm. En dat, uh, dat komt er dus bij. Uh, maar voor het rest is het dus gewoon een, uh, een complete opleiding, zeg maar. En ja, ze leren nog veel meer natuurlijk uh, klos gooien. We hebben werplijnen. We hebben zelfs tegenwoordig uh, een uh, doel aan bakduiken. Dus we leren de kinderen ook van ze Dus uh, mensen die onder het ijs zijn gekomen. je een ja. bak uh, daaronder uit kunnen halen. Dat uh, hebben we tegenwoordig ook een... Uh, een speciaal uh, uh, ja, vak volgemaakt, zeg maar. dat, dat kunnen we ze dus leren, met touwen en alles. Dat is, dat is echt wel spectaculair allemaal. Ze dus leren ook verder allerlei dingen als uh, ja, ringen, stenen die ze gaan opduiken. We, ze, we hebben speciale hoepels zeg maar, die onder water drijven, waar je, uh, waar je onderdoor kan zwemmen. Zeg maar. Zodat we de kinderen dus echt uh, in een bepaalde richting uh, kunnen, kunnen krijgen van hoe ze inderdaad ook goed afzoeken van bodems en zo. Kunnen mensen zich daar nog voor inschrijven die daar mee willen doen? Ja, mensen kunnen zich nog steeds inschrijven, uh, dat kun je gewoon eigenlijk aan het, uh, aan het tafeltje wat we zeg maar, bij de ingang van het zwembad hebben donderdag. Ja. Daar kun je gewoon melden, zeg maar. En daar kun je, daar kun je mee zwemmen en daar kun je opgeven, zeg maar. Okay. En daar kunnen we, kunnen we alles regelen. En als mensen nog even het een en ander willen nalezen, hebben jullie ook een website waar ze dat eventueel op kunnen ja. nakijken? De, de website van de Ja. onder het uh, uh, stukje zwembadopleidingen. Daar kun je dus eigenlijk alles, alles vinden wat betreft de opleiding, zeg maar. Nou. Of ze kunnen even naar jou uh, bellen, Ron? Ze, ze, kunnen, ze kunnen ook naar mij bellen en uh, dat staat ook op de website. Uh, mijn telefoonnummer een keer dan, uh, en dan kunnen ze bij mij ook nog wat uh, informatie uh, inwinnen daarover. 023 5717448. Correct. Oké, okay. en aanmelden kan uh, via een mailtje sturen, opleidingen.ctb.info. Of aan het tafeltje donderdag. Of aan het tafeltje natuurlijk. Of gewoon inderdaad aan het tafeltje zichtbaar. Hoe laat begonnen jullie donderdag ook alweer? Vanaf hoe laat? om uh, half zeven beginnen. Half zeven beginnen. Half zeven. En hoeveel lessen duurt totaal de cursus? Het uh, zullen we ongeveer zo'n... 27 lessen worden. 27 lessen, ja, zo. Vanaf, ah, zeg maar, we gaan vanaf september tot eind april gaan we door, zeg maar. En als ik dan naar de, naar de prijzen ja. kijk, Ron, wat je ervoor betaalt... 50 ja. euro voor leden en 62,50 voor nieuwe leden. Dat valt allemaal best mee dan. Ja, dat zijn crisisprijzen, hè. Ja, <lacht> hoe, hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Daar nou, houden we rekening mee. Ja, het, is, het is gewoon voor de brigade gewoon heel belangrijk om uh, mensen op te leiden tot... Uh, tot ja, de red -zwimmers. ja dus een gedegen opleiding. Ja, dat is een van onze kerntaken natuurlijk. ja, dus ja dat, uh, dat mag dan ook wel uh, wat, uh, wat kosten qua, uh, vanuit de vereniging, zeg maar. Want het is voor ons gewoon heel belangrijk, inderdaad, ook om de, de opleiding te doen, zeg maar. Ook om de standwachters natuurlijk weer uh, gereed te krijgen. Ja, en up to date en bijgewerkt. Geweldig. Maar we gaan inderdaad weer, het wordt wel een hartstikke spectaculair. We hebben ook weer clubwedstrijden natuurlijk in december. Dat ja. is ook altijd weer spectaculair. Ja. We, hebben, we hebben het speciale kerstzwemmen, we hebben het Sinterklaasfeest... Ja, het, wordt echt weer, het is echt een must voor, voor de echte waterratten, zeg maar. Bij de ZRB moet je zijn? Daar moet je inderdaad wezen. <laughs> oké. Okay. Hoeveel leden hebben jullie trouwens nu, Ron? Uh, het, het aantal leden in het zwembad bedoel je? Nee, gewoon in totaal voor de oh, ZRB? Nou, dan, dan ga ik wat gokken, maar nee, dan gok ik het op zo'n 400. 400, oké. Okay. Nou, maar er kunnen altijd nog leden bij. En oh, meld je nee. gewoon aan en doe mee met de zwemmend redder vanaf aanstaande donderdag. Ja, we gaan aanstaande donderdag. En we beginnen zelfs al deze dinsdag met een speurtocht. En dat is ook eventjes voor de kinderen die in het zwembad zitten. Ja. Beginnen we beginnen dinsdagavond met een speurtocht. Dat is vanaf zes uur, zeg maar, bij het zwembad. En dan kan iedereen zich even verzamelen. Dan gaan we eens even kijken of we eerst een eerste speurtochtje kunnen houden. En dan gaan we donderdag lekker zwemmen met z'n allen. Wel belangrijk dus, dinsdag de speurtocht bij het zwembad. Vanaf ja. 6 uur. Vanaf 6 uur. Oké. Okay. Ron, dank je wel even voor je tijd. Hartelijk dank. Inuit, ja, dankjewel. Uiteraard heel veel succes met de lessen zwemmen en redden. Dat gaat lukken, dankjewel. Ja, dankjewel. Dank, dankjewel, hoi. Dat was uh, Ron van Zolingen van de Zalvoortse Race Brigade. Oh, wow. En meld je gewoon aan aanstaande donderdag. Dan kan dat uh, bij het zwembad van Sumparks Of om gewoon even te bellen naar uh, Ron van Zolingen. Op 023-571-7448. MUZIEK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 Yes. Job. Job. Ja, een hele mooie paas van Maurice Mol, recht in de voeten van uh, Remco Rondwey, die er doorheen kon komen. En de keeper passeerde, Son Verstaat op 0-3. Oké, okay. nou je mag meteen doorgaan met de verslaggeving, we zijn er nou toch. Jop, binnen nog. Ja, je ja, mag gewoon doorgaan hoor, met de tweede helft. Oké, ik was in een foutje, het was de voorzitter van Max Aardewerk, hoor ik zojuist. Ik, ik kon dat niet helemaal goed zien, het doelpunt wel. Het was heel mooi, goed gepasseerd. Weer vroeg in de tweede helft, of vroeg na, na het begin. Het Sandvoors scoort net zoals in die eerste helft. En nu staan ze meteen weer onder druk. Want daar gaat weer eigenlijk min of meer een ziekenhuisbal richting Boy de Vett. Die hem nog net weg kan werken. En heel ver weg schopt, richting Maurice Mol. Mol kon er niet bij komen, maar Berg kan hem opnemen. Berg, aan de rechterkant van het Sandvoors wel. Gaat man, twee man passeren zelf. De, de, daar, daar krijgt hij een set ja een set zegt hij zitten <laughs> Nou ja, oké. Okay. Goed, Monikodam moet het overnemen, of kan het overnemen. Maar er is daar ook nog die de bal kan onderscheppen. Paulus, die speelt hem in bij Maarten Roesten. Die krijgt wel een set. weer niet. Nou, nou, nou, er gebeurt die meter duimen vandaan. Die krijgt gewoon een zet in de rug. En daardoor kon hij niet aan die bal komen. En kan Monikodam het weer overnemen. Weer de voeten van Paulus. Uh, Paulus naar Michel Menje, naar Remco Ronde. Ronde, hij gaat, die stuurt daar. naar het berg maar die paas is hard. Die gaat over de seinlijn. Monikodam mag op haar eigen helft gaan ingooien. Dat gaat de aanvoerder doen en dat is nog steeds meneer Visser. En die heet Chris van Voren. Die gooit naar zijn nummer 6 naar uh, Kai Rensen. Rensen die daar via een zand van zijn voet. En ik denk dat dat uh, zomaar uh, naar berg is geweest. Over de zijlijn uh, nog een keer mag daar ingegooid gaan worden. En dat is niet in, goed ingegooid. Lemmers. Lemmers kan, uh, ja, kan alleen maar wegschoppen over de zijlijn. En weer is het Monacodam. En dat gebeurt allemaal aan, het, aan de rechterkant van het veld. En weer is het uh, Chris Visser die de oude middellijn mag gaan ingooien. Naar zijn nummer 10, en dat is Alvin De Geil. De Geil is die bal uh, nog niet kwijt daar. Nee, gaat niet naar de zijkant, naar uh, de, de wurf. De wurf, de wolf, moet ik zeggen. Nee, we gaan daar proberen om iets hermengen te Hij Gaat 16 meter in de lucht en breed. En dan wordt een overstapje gedaan. Een hele mooie bal, maar het is af. Dat is helemaal niet zo moeilijk. voor Boy de vet om die bal weer in het spel te brengen. Heel hoog. Precies op de middenlijn, en daar kan uh, Nazerberg niet bij. Want ze zijn direct tegenstander. Die Christvisser is een halve kop groter, en die kan hem dus wegkoppen. Toch is er weer zand voor werk daar van, uh, van Markendam En ook voor zand voor werk recht in de voeten van uh, Peter uh, Marani. Rani naar voren toe en daar is, oh, oeh, voor van de kalis. Je haalt die bal net weg voordat uh, we de vette wilde pakken. En ik denk dat het goed is, want de nummer 11 is een hele snelle. Dat is uh, uh, Ant Anthony uh, Pinay, die, gaat, die kon die bal net niet uh, aantikken, waardoor die eventueel tot het doelpunt uh, gegeven zou worden. De vet. Slot hem ver weg, richting Molde. Kan Mol daarbij komen? ja. Ja. ...Mol is zijn tegenstander, is voor zijn tegenstander... ...maar hij moet een beetje moeilijk doen om die bal te kunnen controleren... ...en hij moet dus afstoppen. Mol, blijf pingelen, natuurlijk blijf hij pingelen, want dat doet hij altijd. Geeft hem nu dan voor. En daar kan niemand bij komen, behalve verdediger van Monnikerdam... ...en de bal wordt weggewerkt, is nu weer op de helft van Zandvoort. En dat is buitenspel, ik denk het niet, lijkt me sterk. Nee, dat is geen buitenspel, meneer Sanier uh, helemaal niet. Zandvoort speelt de bal over de zijlijn, nee, niets, werd aangeraakt door uh, Inas... En dat uh, betekent een inworp voor Zandvoort. Op de eigen helft vlak bij de, bij de middenlijn. Misha Hermenjo naar Maurice Mol. Mooi, Patrick Koper. Probeer daar een, een mooie bal met de buitenkant rechts te geven. Maar die was niet rond genoeg. Berg kon er niet bij komen. Zandvoort toch weer in balbezit. Weer uh, Lennans die daar interceptie pleegt naar de nummer 15. Uh, dat is natuurlijk Patrick Koper. Koper naar Nijsje Berg geeft die bal voor. Maar dat is alleen maar in de handen van de keeper. We hebben hier nu gespeeld, een minuut of negen. En de stand is uh, 0-3 voor de Verzandvoort. En ga, kom maar straks in En Dat was uh, Joop van Straks, uiteraard, het vervolg van de wedstrijd van vandaag. Monnikendam, SV, Zandvoort. Is gaan we weer wat lekkere muziek daar, Jan. Doen we? En we gaan naar Shaka Khan. I am every woman. Komt ie aan. <middels>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 Het vergebracht. Dus als het even tegenzit, bedenk dan wie het laatste Je levert.